11 uur. Het los -journaal. Door Alt Meegens. Het aantal treinen dat gebruik maakt van de Betuwe-route is in de eerste helft van dit jaar met 50% toegenomen. ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Dat heeft exploitant Key Rail gemeld. De groei wordt toegeschreven aan nieuwe vervoerders die op de Betuwe-route actief zijn. en een toename van het vervoer van kolen en erts per spoor. Ondanks de toename van het aantal treinen is de Betuwe-route nog niet rendabel. De Betuwe-route werd in 2007 in gebruik genomen en is uitsluitend voor goederenvervoer bedoeld. De werkloosheid is vorige maand gestegen. Volgens het CBS zijn er ruim 20.000 werklozen bijgekomen. In totaal zit nu 5,3 van de beroepsbevolking zonder werk. De stijging was onder mannen en vrouwen ongeveer even groot.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 Het consumentenvertrouwen is een soort gevoelsbarometer. Allemaal niet zo feitelijk, maar wel met een flinke impact. Want als het leidt tot lagere consumentenuitgaven... zet dat weer een rem op de economie. De vrouw die dinsdag in een huis in Zoetermeer... ernstige brandwonden opliep... is vermoedelijk overgoten met zwavelzuur. Een man is opgepakt, hij zit nog vast... en zou de bijtende stof over haar heen hebben gegooid. Wat de relatie tussen de twee is, is nog niet duidelijk. Moesten ook 30 politieagenten naar het ziekenhuis vanwege brandende ogen, hoofdpijn en klachten aan de luchtwegen. De agenten waren betrokken bij de huiszoeking in Zoetermeer. In de eerste helft van dit jaar zijn zo'n 16.000 voertuigen gestolen, evenveel als in de eerste helft van 2010. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Er zijn het afgelopen half jaar meer brom- en snorfietsen gestolen, maar het aantal diefstallen van personenauto's, bestelauto's en vrachtwagens daalde. Gemeenten en bedrijven moeten zorgen voor meer parkeerplekken... waar brommers vastgemaakt kunnen worden... zegt directeur Wesseling van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit algemeen uh, worden scooters meegenomen vanaf de openbare weg. <kijkt> uh, als ze niet goed vaststaan uh, en anders worden ze in een busje geladen en, uh, en meegenomen. Met z'n al. Dus als een scooter of een bromfiets niet aan, de, aan een vast object wordt vastgemaakt. en dan loopt daar een paal of een brugleden of wat dan ook. dan, uh, ja, dan loop je kans dat hij op die manier verdwijnt. Ook pleit de stichting voor speciale politieteams in de grote steden. om de brommerdiefstal terug te dringen. Het weer zonnige periode afgewisseld door stapelwolken. 20 graden wordt het in het noorden, 26 graden in het zuiden. Vanavond buien in het zuidoosten en oosten mogelijk met onweerhagel en windstoten. Morgen periode met zon en iets koeler. Het weekend wordt zonnig en warm. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knopend Grijshoord en Arnhem Noord 3 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 2... A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen de Uithof en Soesterberg 3 kilometer. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os, tussen de knopen De Valberg en Ewijk 4 kilometer. Klantcontact is voor ons cruciaal. En daarom investeren we veel in tools om de werkwezen te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 Goedemorgen. U hoorde het al. Blekkenhorst, dat is mijn naam. Ik had ook steenhouwer of nooit geboren kunnen heten. Maar zo is het niet. Blekkenhorst, dat is het wel. Maar waar komt mijn naam en die van anderen ook eigenlijk vandaan? Zometeen een gesprek met Gerrit Bloothoofd. Hij is naamkundige van beroep. En we hebben het vandaag ook over het aspirintje. Eind vorig jaar werd bekend dat aspirintjes de kans op sommige soorten kanker verkleinen. Maar waarom slikken we ze dan niet massaal en ook dagelijks? Ivan Wolvers weegt voor en nadelen tegen elkaar af. En over pillen gesproken, die passen ook mooi in onze serie... over de mensen bij het farmaceutisch bedrijf Organon in Os... Want wat is nu een van Orgelons grootste wapenfeiten? Juist de pil. Meekijken? Surf naar degids.fm. De mishandeling van ouderen, dat staat sinds kort op de agenda. Volgens deskundigen is er sprake van enkele honderdduizenden gevallen per jaar. En mishandeling van ouderen vindt ook plaats in zorginstellingen en in de thuiszorg. En daarom werd op 15 juni een speciaal meldpunt opgericht. Dat is het meldpunt ouderenmishandeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ik praat erover met hoofdinspecteur Joke de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Het meldpunt is nu twee maanden onderweg. Veertig meldingen zijn binnengekomen. Is dat nu veel of weinig? Um, dat ligt aan hoe je ernaar kijkt. Ja. Wij hebben in het verleden maar een paar meldingen per jaar gekregen. Uh, dus wij vinden dit uh, goed. Hè. Het is goed dat mensen ons nu weten te vinden. Um, maar als je kijkt naar hoeveel publiciteit er aan gegeven is dat het meldpunt bestaat... dan is dat nog niet uh, zoveel geweest. Uh, dat betekent dat wij daar ook nog veel meer aandacht aan gaan besteden. Dus we hopen wel dat er nog meer meldingen komen. En de mensen die het melden, wie zijn dat? Dat zijn uh, professionals zelf die in hun huis hebben gezien dat het niet goed gaat. Maar ook bijvoorbeeld kinderen van ouders... die hebben gezien dat hun, uh, hun moeder of vader niet goed behandeld is in een instelling. En wat is niet goed behandeld? Nou, het kan heel ver gaan tot en met uh, uh, mensen... Hè, je moet je voorstellen dat het vaak gaat om mensen die in een instelling zitten... en die dement zijn, die gedrag vertonen wat, niet zo, uh, hè, wat bijvoorbeeld agressief kan zijn... En uh, het kan zijn dat zorgverleners niet goed weten om te gaan daarmee. En als zij zelf een tik krijgen van zo'n ouder, dat ze dan terugslaan. En dat kan natuurlijk echt niet. En dan is er sprake echt van mishandeling? Dan is er echt spra sprake van mishandeling, ja. Een grote mond, hoe zit dat bijvoorbeeld? Uh, ja, dat kan natuurlijk ook niet. Want je bent als zorgverlener ben je ervoor om te zorgen dat je weet hoe met zo'n cliënt om te gaan. En als je een grote mond krijgt en uh, je kunt niet anders doen dan uh, iemand, om maar plat te zeggen, af te bekken. Ja, dat is echt niet professioneel. Nu kan ik me ook voorstellen dat uh, sommige mensen in, in, in instellingen... ook wel eens ten einde raad zijn. Omdat iemand voortdurend misschien wegloopt of vervelend is. En dat men bijvoorbeeld kiest om iemand vast te binden. Hoe zit dat dan? Nou, daar hebben we de laatste jaren heel veel verbeteringen in uh, uh, zien ontstaan. Uh, vroeger werd er heel veel vastgebonden... Um, om inderdaad dit gedrag uh, proberen in toom te houden. Maar er is inmiddels heel veel bekend over alternatieven. Uh, en wat nu uh, de professionals doen is proberen na te gaan met elkaar... Welk, uit welke uh, nood komt dit gedrag? He, waarom doet iemand zo? En dan blijkt dat er vaak hele andere dingen aan de orde zijn dan uh, agressie. Dat het bijvoorbeeld is omdat iemand uh, s'nachts naar de wc uh, wil... Uh, maar daarvoor moet iemand over de gang en dan wordt het gedacht van hij gaat dwalen. Terwijl als je ervoor zorgt dat iemand uh, eh, dichtbij uh, zijn kamer naar de wc kan, dat hij dan niet uh, gaat dwalen. En zo voorkom je dat je iemand moet vastbinden. Wat doet u met de klachten? Die komen bij u binnen, maar is een klap altijd een klap en dus mishandeling? Of neemt u ook de omstandigheden mee waarin zoiets wellicht gebeurt? Ja, wij kijken met name naar de omstandigheden. Wij kijken of het uh, de omstandigheden waaronder dit heeft plaatsgevonden, of daar iets aan te verbeteren is. Uh, als het hele ernstige situaties zijn, dan bespreken we altijd met het huis van: doen jullie aangifte bij de politie of doen wij het? Uh, maar wat wij, uh, waar wij goed in zijn, is om te kijken van hoe uh, is het beleid nou in zo'n huis. En is zo'n verpleegkundige of zo'n verzorgende goed opgeleid? Weet hij hoe hij met deze problematiek om moet gaan? Zo niet, dan moet daar vooral aan gewerkt worden. Want aangifte bij de politie is een vrij grote stap ook meteen. Ja, dus dat, uh, dan moet het wel heel ernstig zijn... Uh, als dat aan de orde is. Het meldpunt oudermishandeling, dus, daar kunnen uh, familieleden, maar ook het personeel zelf zich melden. Waar, waar precies kunnen ze dat doen? Er is, uh, de Hoe website is het te vinden? Van, van de IGZ, dus igz.nl. De Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ja. ja. En, en er is een telefoonnummer. Ja? 088-120-5050. Joke de Vries van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dank u wel. Graag gedaan. Hey.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 in the broad daylight. broad daylight In the broad day, Please don't leave me alone daylight. Leave me alone in the broad daylight <laughs> You get your money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 ook bekend door een spotje van een fabrikant van sinaasappelsap. Gabriel Rios met Broad Daylight. De zomereditie. Deze week blikken we terug op het roerige jaar voor 2100 werknemers van Organon in Os. Vorig jaar rond deze tijd kregen ze te horen dat ze hun baan zouden verliezen. En veel zijn er inderdaad ontslagen. Maar er zijn ook nieuwe kansen gekomen. Bijvoorbeeld in het nieuw op te zetten Life Sciences Park. Vandaag aandacht voor het product waar Organon groot mee is geworden. De anticonceptiepil. En de reportages van Colette van Une. Organon. Het beroemdste medicijn van Orgonon is ongetwijfeld de anticonceptiepil. De eerste pil was Lindyol. kwam in 1962 op de markt en het werd eigenlijk gebracht... als een medicijn tegen menstruatiestoornissen... met als belangrijkste bijwerking het uitblijven van de ijssprong. Een geweldige ontdekking volgens Ineke van der Vlucht van Rutgers Niso. Voordat uh, de uh, anticonceptiepil werd geïntroduceerd in Nederland... dat was uh, begin 60e jaren... Uh, ...konden vrouwen eigenlijk alleen maar gebruik maken van het condoom of het uh, pessarium. Maar het uh, pessarium had als groot nadeel dat je daar ook een zadoon pasta bij moet gebruiken... ...je lichaam goed moet kennen om het zelf uh, in te kunnen brengen. En uh, ja, daarnaast uh, waren er toch ook altijd nog gevallen van zwangerschap bekend bij gebruik van een pessarium. Dus het was niet helemaal een waterdicht anticonceptiemiddel. En uh, daardoor uh, zag je in die tijd, of zeker uh, nou, van 1900 tot 1960, toch uh, vrij grote gezinnen. En seksualiteit was toch erg voorbehouden aan het huwelijk. Vrouwen konden door de komst van de anticonceptiepil ook meer genieten van seksualiteit. Ze hoefden zich minder zorgen te maken over een eventuele zwangerschap en de opvoeding van een uh, volgend kind. En dat is een ware emancipatie geweest in Nederland. We hebben met de pil voor de eerst echt een wereldwijde positie kunnen opbouwen... en echt nummer één geworden, ook in de wereld, met anticonceptie. Paul Brons, voorzitterraad van commissarissen, organon en MSD. En toen we dat hadden gedaan, hebben we een hele andere route genomen. En we hebben gezegd van, nou, die pil die is... Vrijwel ideaal, daar kun je niet zoveel meer aan verbeteren. We gaan andere methodes ontwikkelen. Hè, met een kunststofring, samen met een hormoon erin, met een lage dosis. Een hele nieuwe technologie, heel bijzonder. Wordt hier in OS gefabriceerd. Nuva-ring? Nou, ik had hem nog nooit gezien. Dus uh, ik wil als eerst even weten hoe die werkt. En daarna gaan we de productielijn uh, bekijken, Tietja Mulders. Hij zit hier in zo'n zakje. <coughs> dit, is, uh, dit is de ring. Hij is doorzichtig en transparant. Plastic ringetje eigenlijk, hè? Ja, het is een plastic ringetje. Uh, flexibel. Er zitten hormonen in. Dezelfde hormonen die ook in een anticonceptiepil uh, zitten. En, en als je dit gebruikt, dan ben je maand lang ben je veilig. En dan na een maand dan moet je er weer een nieuwe in doen. Ja. En dat is het voordeel natuurlijk ten opzichte van de pil die je iedere dag moet slikken. En hij is hartstikke succesvol, want hoeveel verdienen jullie hiermee per jaar? De kwartaalcijfers van 2010 is, uh, laten zien... dat we de 145 miljoen mee verdiend hebben in het tweede kwartaal. Hm. Uh, en hoeveel jaar. heeft de ontwikkeling gekost? Uh, dat is een lastige vraag, uh, want de ontwikkeling van, uh, van ringen... of een anticonceptiering uh, is, is al uh, gestart in de jaren tachtig... Want daar zijn die patenten natuurlijk eigenlijk voor bedoeld. Hè? Dat je zo lang als enige uh, die ring mag verkopen... dat je dat die ontwikkelingskosten er in elk geval uit hebt. En hoe lang loopt die nog voor deze? Uh, nog? Uh, dit uh, patent voor nuvaring loopt af in, uh, op de farmaceutische formulering... voor nuvaring loopt af in 2018. Ja, zal ik gewoon vertellen wat we, wat we doen. Lopen we eventjes naar het raam toe. Daar worden de kunststoffen met uh, actieve stoffen worden gemengd. Vervolgens wordt daar een, een, een vezel van gemaakt... Die vezel die wordt dan hier weer uh, geassembleerd tot de ringen die we uh, willen hebben. Hoeveel kilometer vezels zie ik daar om rollen heen zitten? Het is een uh, kilometer vezel om te rollen. Blijft dit hier als uh, die hele reorganisatie doorgaat? Ja, als het goed is wel. Ja. Deze mensen hoeven ja. niet bang te zijn om hun baan te verliezen. Uh, ja, toch wel. Toch wel. Yeah. Deze mensen zouden plaats moeten kunnen maken voor mensen die elders zeg maar, uh, boventallig zijn. Dus uh, ja, ook, ook hier op de afdeling is niemand honderd uh, niemand zeker. Okay. Ja. Want jullie doen bijvoorbeeld ook veel onderzoek naar uh, kankermedicijnen. Hè? Stel, je zou, jullie zouden nou de eerste zijn die een kankermedicijn via zo'n ring zouden kunnen toedienen. Zou je dan weer 20 jaar vooruit kunnen? Zou je dan weer voldoende hebben om nou ja, deze hele, al die afdelingen overeind te houden? Uh, dat hangt er een beetje vanaf. Het wil niet noodzakelijkwijs zeggen dat je de actieve stoffen kunt verwerken in dezelfde plastic als die we gebruiken voor het maken voor de nuvering. Dat wil ook nog niet meteen zeggen dat je dan ook de juiste dosering kunt geven. Dus als er een mogelijkheid zou zijn om een andere stof te verwerken, praat je al snel over een ontwikkeltraject tot en met marktintroductie van, van, van om en nabij minimaal vijf tot tien jaar. En dan is het de vraag of een dergelijk product ook weer voldoende beschermd is door een patent... om een periode van exclusiviteit te hebben... die dan weer noodzakelijk is om je investering terug te verdienen. 580 miljoen verdient MSD per jaar aan de Nuvaring. Je zou zeggen dat je daar heel veel nieuw onderzoek mee kunt betalen. Jan Reindersen vindt dat nu ook juist de kracht van Orgenon. En hij zou het doodzonde vinden als dat voor zijn stad Os verloren zou gaan. Dit bedrijf heeft niet alleen heel veel nieuwe ideeën uh, voortgebracht... en nieuwe producten voortgebracht. Ik bedoel, iedereen kent Orgonal van de pil. Wat een vooruitgang is dat niet geweest. Maar op tal van andere terreinen hebben ze fantastische dingen voor de mensheid gedaan. Mm. En dat stopt niet, want er zitten heel veel dingen nog in de pijplijn hier... die gewoon voor niches in de gezondheidsmarkt uiterst mate geschikt zijn. Maar ik had nog een, nog een andere vraag aan Paul. Dat is... Er stond een artikel in, uh, in de NRC dat het niet zo vriendelijk was voor Organom. Van iemand die beweerde ja, maar eigenlijk is Orgenom ouderwets, achterhaald. En is het de eigen schuld van Orgenom dat het bedrijf dicht moet. Paul Brons, voorzitter ja. Raad van Commissarissen. Af en toe mensen die dit soort dingen roepen, maar die kennen dus Organon niet, die kennen de resultaten van Orgelon niet. Organon heeft de laatste 10, 15 jaar een heel aantal belangrijke nieuwe echt heel nieuwe producten op de markt gebracht... voor de behandeling van vruchtbaarheid bijvoorbeeld... waardoor vrouwen hè, die uh, geen kinderen konden krijgen... echtparen die geen kinderen konden krijgen... Nu, dat nu wel kunnen. Dat, dat zijn belangrijke maatschappelijke bijdragen. Organon heeft enorm geïnvesteerd in research. 500 miljoen per jaar ging er aan R&D toe. Ja, en, uh, en dat is goed besteed geweest. Ja. Er is veel uitgekomen. En dat merk je ook. Het, het was een heel waardevol bedrijf. Het is veel geld waard geweest. Dus als je farmaceut bent en uh, je zoekt nog iets, ik zou zeggen... Ik zou onmiddellijk hier de zaak opkopen op en zorgen dat het hier intact blijft. Ik uh, ben benieuwd of Bayer meeluistert. Of had je oh. iemand anders in uh, gedachten? Nou, Bayer zou kunnen, ja ja. ja. ja, en er zijn serieuze overnamegesprekken gevoerd met andere farmaceutische bedrijven... maar dat liep allemaal op niets uit. De onderzoekslaboratoria zijn gesloten... maar gaan misschien wel weer open voor nieuwe bedrijfjes op dat toekomstige Life Sciences Park. Morgen meer daarover. I'm Prophet bubble. Let's get into all kinds of trouble Slide over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 Be Your Man van James Blunt. Vandaag, vandaag is het precies 200 jaar geleden dat Napoleon de achternaam verplicht stelde in ons land. Vanaf het moment dat Nederland in 1811 onderdeel ging uitmaken van het Franse keizerrijk... moesten alle Nederlanders een familienaam aannemen. Ik ga erover praten met Gerrit Bloothoofd. Goedemorgen. Goedemorgen. Over uw naam en ook de mijne gaan we het zo zeker even hebben. Maar we beginnen bij de basis om het uh, zomaar even te zeggen. Want u bent naamkundige en wat is dat? Nou, dat betekent dat ik geïnteresseerd ben in uh, hoe, namen, hoe we namen gebruiken. Zeg maar. Dus waarom krijgen we namen? En ja. Dat kan in het ver verleden zijn uh, voor familienamen bijvoorbeeld. En, uh, maar ook in voornamen van uh, wat geven, welke namen geven ouders aan hun kinderen. En wat vertelt dat over die ouders en eigenlijk ook over ons allemaal of onze maatschappij? Er zit ook echt een gedachte achter? Niet omdat het alleen mooi is, maar omdat je er misschien ook wel je kind een bepaalde boodschap mee wil geven? Ja, vaak uh, is, is het ook wel gerelateerd aan de sociale achtergronden van de ouders. Welke namen ze kiezen bijvoorbeeld... Uh, dus een naam vertelt meer over je dan je misschien zou denken. Nou, dan blijven we even bij die achternaam. Want precies 200 jaar geleden besloot hij dus Napoleon... om die verplicht te stellen in ons land. Waarom eigenlijk? Uh, ja, dat was vanuit uh, de gedachte dat hij belastingen wilde heffen. En dus wilde weten waar de mensen woonden, waar hij het geld kon halen. En uiteraard bij de rijken. En uh, hij wilde natuurlijk ook soldaten hebben voor zijn legers. En uh, daarvoor moest hij waarschijnlijk meer bij de armen uh, uh, zoeken waar de jongens zaten. Dus hij wilde gewoon alle inwoners uh, kennen. En dat is voor het goed functioneren van de staat natuurlijk niet onbelangrijk. Het is een kerngegeven van de staat. Waar, waar zitten je inwoners? En dan ga je dus een achternaam zoeken of kiezen. Hoe doe je dat dan? Nou, dan wil je mensen kunnen identificeren. Je ja. moet weten wie is wie. Precies. En uh, nou, daarvoor is dus de burgerstand in het leven geroepen... in een uh, nou ja, langer proces over het, het, het is natuurlijk een Frans uh, gedachte. En die waren er al in 1790 uh, mee begonnen. En uh, in een proces van 20, 30 jaar is dat dan ook echt allemaal ingevoerd. En in Nederland is dan 1811 de, de echte datum waar de wet is getekend. Dat betekent niet dat op dat moment iedereen al een naam gekozen had... die het nog niet had, maar dat heeft nog wel tien, tien jaar geduurd. Maar uh, die verplichting kwam er. En hoe ging die keuze voor de mensen? Want opeens je bent bij wijze van spreken boer Jan, en opeens moet er ook een achternaam achter. Nou, zo was het eigenlijk niet. Nee, uh, toch niet? Die, die, die familienamen, die achternamen, die waren er natuurlijk uh, al in grote delen van het Nederland. waren ze er al. Dus driekwart van de bevolking had al een familiename. Nou, en die werd gewoon uh, vastgelegd. Klar. En dat was dat. Uh, maar goed, er waren nog steeds een behoorlijk aantal mensen die echt moesten, moesten kiezen. En nou, stel je nu voor dat je een nieuwe familienaam zou moeten kiezen. Dat is helemaal niet simpel. Geen idee. En uh, ik denk dat je dan zal rekening houden met je sociale omgeving... wat maatschappelijk aanvaardbaar is... Euh, nou ja, wat niet al te veel opvalt. Uh, veel mensen kiezen daarvoor. En dat hebben ze in die tijd ook gedaan. Dus uh, het gros van de mensen heeft toen een heel gewone naam gekozen... die misschien al bestond of een kleine variant ervan. En die paste in de omgeving. Dus je krijgt heel veel namen op Ma in Friesland... of op Ink in, uh, in Overijssel. Uh, als ze echt nog moesten kiezen... dan kozen ze ook zo'n type naam in ieder geval. Bleckenhorst, dat is mijn naam. Ja, Waar daar komen komt we die ook. vandaan? Of wat <laughs> ja. is dat? Uh, daar komen we in, uh, ik weet van niet veel namen precies altijd te vertellen... en dat weten we überhaupt helemaal niet, wat de achtergrond is. Maar Blackenhorst heb ik natuurlijk even opgezocht wat dat zou kunnen zijn. Het is in ieder geval een naam die in Overijssel uh, veel voorkomt... Uh, dat is op zich wel aardig, want van 20% van de Nederlanders nu woont de stamvader niet meer dan 30 kilometer van de huidige woonplaatsen ongeveer. Dus Zo. We, voor een flink deel is dat uh, nog steeds hetzelfde. Dat is wel grappig. Het zegt iets over je herkomst. Maar black Horst zegt iets over: een horst is een, zeg een, een, een, een gebied met laag kreupelhout, zandig. En een Black is een, een blik, kennen we ook wel als een soort uh, gebied wat afgezonderd is van de omgeving. Dus ik denk dat Blekkenhorst ah. een, een, een horst is... die wat afgezonderd lag of op, op, opviel in een omgeving. En waar mijn voorvaders dus en woonden. Ja, jou, voorva jouw voorvader kwam daar dan vandaan. Ongelooflijk. Ja, uw naam Bloothoofd. Dan denk ik, wat zou daarmee te maken nou, e e hebben? Kauwheid in de familie, denk ik dan. Ja, heel vervelend het misschien om te uit. noemen, maar... Nou, veel, veel namen komen van herkomst. Dus waar kom je vandaan? Uh, of wat was het beroep? Uh, je bakker of slager of smid? Uh, en een deel van de naam kwam uit de, de naam van je vader. Dus uh, uh, Teunenszoon of Dirksoon En een ander deel was bijnaam. Dus, uh, ja. En dat is mijn naam. Dus okay. Mijn vroege voorvader uit de 17e eeuw. Dat is dus ver voor 1811. Wat mijn familie altijd dacht. Nou, dus is een gek uh, geweest die in 1811 die naam heeft bedacht. Helemaal niet zo. Het was gewoon een bijnaam uit de 17e eeuw. En uh, waarschijnlijk was hij kaal. Of hij droeg geen hoed, ik weet het niet. En vandaar. Uh, op dit moment zijn er 310.000 verschillende achternamen in ons land. Waren dat er vroeger ook zoveel? Dat kan we nee, bijna zijn er niet voorstellen. Dan. Minder, nee, minder. Als je kijkt wat er historisch, en dan moet je dus echt uh, zeggen rond 1811 of eerder, uh, schat ik zelf dat er iets tussen de 20.000 en 50.000 verschillende uh, familienamen waren. Dat waren er in, uh, door immigratie. Er komen nieuwe namen van buiten binnen. Waren het er in 1947 uh, waren het er al uh, over de 100.000. En nu zitten het 300.000. Maar van die 300.000 zijn er honderdduizend die maar door één persoon worden gedragen. En dat komt echt omdat andere culturen dan naar Nederland komen. Die nemen hun hele namenvoorraad mee... en er zijn er vaak maar een paar naamdragers per naam. En zo wordt de voorraad alsmaar uitgebreid? Ja, voorlopig Toch is wel. dat... Uh, nou ja, het hangt van de immigratie af. Maar uh, ja, ik weet niet wanneer het plafond bereikt is. De meest voorkomende achternaam, welke is dat in ons land? Ja, dat is Dion. Ja, ik denk altijd de Vries, maar ja, dat is het, dus het, niet het, waar. Het, het, het ligt allemaal bij elkaar. Dus Dion, de Vries, Jansen, van Dijk. Hele generieke algemene namen natuurlijk. Uh, die, uh, waar heel veel mensen dan voor gekozen hebben. En er zijn er nu zo'n 90.000 mensen die zo'n uh, uh, meest voorkomende naam dragen. En als je niet tevreden bent over je achternaam... omdat hij misschien een beetje vreemd is, zoals Sukkel, want die bestaat ook... Ja. kan je hem dan veranderen? Eh, dat kan, dat kost je dan wat geld. En de rechter moet je argumenten adequaat vinden. Uh, maar goed, in dit geval zal dat goedgekeurd worden. En dat kan inderdaad. En dat gebeurt ook, want je ziet dat... Uh... Uh, die zo'n familienaam over de afgelopen 50 jaar gehalveerd is in het aantal naamdragers. Ah. Nou, terwijl normale naam 60% gestegen is, want de bevolking groeit, is het hier gedaald. Dus dat geeft aan dat mensen waarschijnlijk van naam zijn veranderd. Omdat ze echt toch wel ontevreden Zij de zijn. Ze hebben last van. Terwijl het oorspronkelijk helemaal nooit zo bedoeld is, want het is een, een patroniem. Dus het is van de, komt van de naam ja. voornaam Sikke. Ah, dus vandaar. Zo ik? Nou, ik, ik weet wel, in Hilversum heb je een groot glasbedrijf. Dus er zijn wel mensen met die naam, dus er die zijn er mensen die blijven zijn. dragen. Zo ja. is het maar net. Uh, Gerrit Bloothoofd, naamkundige en verbonden aan Uf Universiteit Utrecht en het Meertens Instituut, dank u wel. En uh, zometeen heb ik nog voor u de wereldontvanger. Die gaat de ruimte in. En u hoort ook of we massaal aspirine moeten slikken tegen kanker. Superman Superman is er ook en komt in actie. Omdat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd met een laptop zonder beeld. Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Uit Syrië komen toch weer berichten over hevige beschietingen door het leger. Ondanks de belofte van president Assad... dat het leger en de politie alle operaties tegen de demonstranten hebben beëindigd. Assad gaf die verzekering in een telefoongesprek... met secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties. Er zouden in Homs negen doden zijn gevallen. Onduidelijk is of de doden voor of na de verklaring van Assad vielen. Het aantal treinen op de Betuwe-route is in de eerste helft van dit jaar met 50% toegenomen... ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar, zegt exploitant Rail. Maar rendabel is de lijn nog altijd niet. De groei komt door nieuwe vervoerders op de Betuwe-route en door een toename van het vervoer van kolen en erts per spoor. De werkloosheid is in juli gestegen. Er zijn ruim 20.000 werklozen bijgekomen. In totaal zaten 413.000 mensen zonder werk. Het is de eerste keer dit jaar dat het aantal werklozen uitkomt boven de 400.000. En vooral het aantal diefstallen van bromfietsen en snorfietsen is dit jaar toegenomen. Het aantal diefstallen van auto's en vrachtwagens daarentegen is licht gedaald. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit pleit voor speciale politieteams... en betere parkeerplekken voor bromfietsers en snorfietsers... om het aantal diefstallen van die voertuigen terug te dringen. Dat zijn de hoofdpunten uit de nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Nog één file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen de knopen de Valburg en Ewijk, twee kilometer. VARA, Radio 1, de gids.fm, zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. Tot 12 uur hoort u nog de volgende onderwerpen. De wereldontvanger onderwerpt de Europese satellietnavigatie aan een onderzoek. Ivan Wolvers praat over de voor- en nadelen van het slikken van een aspirintje tegen kanker. En wat moet je doen om de aandacht van een winkelier te krijgen voor een laptop die het niet meer doet? VARA, Radio 1. De gids .fm. Superman. Jolanda van Berneveld kocht via Wekamp.nl een laptop. Na twee jaar kreeg het ding problemen, want er was geen beeld meer. Wekamp stuurde Jolanda door naar een reparatiebedrijf... en dat bedrijf verwees haar weer naar fabrikant Toshiba. Maar Toshiba zei, nee, je moet toch echt bij Wekamp zijn. En Weekamp, ja, die stuurde haar gewoon weer terug naar Toshiba. Bent u er nog? Nou ja, ook Jolanda van Berneveld raakte het spoorbijster... en dus mailde ze Superman. Ah. Oh, Superman. Superman is aangekomen in een wijk bij Duurstede, een, nou toch geen kleine plaats, in de buurt van Utrecht. En ik ben daarbij Jolande van Berneveld. Het ongeluk uh, treft haar op allerlei manieren. Uh, ontstekingen in de kiezen, uh, net twee tanden uh, getrokken. Dan ook nog een Toshiba die het niet doet. Wat is er aan de hand met de Toshiba? Dat is een laptop, een computer. Ja, ik heb mijn laptop net twee jaar. Hij is in november stuk gegaan. Dus wat mankeerde ik... hij? Of haar? Het markeerde dat ik strepen op mijn beeld kreeg. En dan viel mijn beeld weg. Toen heb ik opgebeld naar Toshiba. Toen moest ik hem naar Nieuwegein toe brengen. Daar heb ik hem netjes gebracht. Daar hebben ze een stekkertje vervangen. En waarom Nieuwegein? Daar zit het bedrijf waar u hem gekocht heeft. Nee, ik heb hem gekocht bij Wekamp. En de MSO, dat is weer een buitenstaande van de Toshiba. Dat je daar je apparaten heen moet brengen als het kapot is. En binnen een paar weken viel het hele scherm weg... Ben ik weer terug geweest. Toen zeiden ze van nou er zit een stekkertje los. Die hebben ze zo gerepareerd. En ik kon hem gelijk weer mee naar huis nemen. Ik heb hem één avondje weer gedaan. De volgende dag wil ik hem weer opstarten. Is die uh, helemaal zwart. Om iets te kunnen zien heeft u weer een heel onhandig groot scherm eraan hangen. Hè? Ja. Een los scherm. Ja ik heb een los scherm van boven gepakt. En die heb ik eraan moeten koppelen. Want anders kan ik helemaal niks zien. En ik heb een webshop. En uh, ja dan moet ik toch ook mijn contacten mee blijven houden. Dus ik kan er niks mee. U gaat dan weer terug. Wat wordt er dan gezegd? Nou, toen hebben ze hem weer teruggedaan. Uh, of heb ik hem teruggebracht. Toen hebben ze gezegd van nou, we gaan hem nakijken. Dus na drie dagen uh, word ik gebeld. Het wereldscherm is helemaal stuk. Dus er is niks meer aan te doen. De Toshiba is net twee jaar geweest. Wat wil men? Wil men het betalen? Wil men het deels betalen? Hoe, hoe behandelt men u? Ik heb contact gehad met, met de MSO. Die heeft tegen mij gezegd, neem contact op het Toshiba. Toen hebben die gezegd, je moet contact opnemen waar je gekocht hebt. Dat was bij Wekamp. En die ze mij weer door naar Toshiba, want hun zeiden van je hebt er maar één jaar garantie op. Dus dit gaat nu eigenlijk al weken zo door met e-mailtjes, bellen. Hallo? Is anybody home? Want ik heb een uh, prijsopgave gehad en dan komt die op 420 euro voor een nieuw scherm. Nou, als ik daar goed rondkijk, dan kan ik er net zo goed een nieuw voor gaan kopen. Maar deze was al vrij duur. Deze is al 800 euro. Nou, dan mag je toch verwachten dat die in twee jaar tijd niet kapot gaat gaan. U heeft een jaargarantie? Ik had een jaargarantie, ja. Nou, We zaten nog een ander soort regeling. Uh, dat is Europees recht. Dat ja. komt erop neer dat een apparaat moet voldoen aan die eisen die je aan een apparaat mag stellen. Een beetje ja. ingewikkeld geformuleerd. Ja. Het komt erop neer. Ja, een beeldscherm mag vijf jaar meegaan. Ja. Zes jaar, zeven jaar. Daar kun je over twisten. Maar geen twee jaar natuurlijk. Nee, maar daar hebben ze mij ook totaal geen antwoord op gegeven. Ik heb het ook gevraagd. Hoe lang moet een beeldscherm meegaan? Nou, dus ik vind het eigenlijk niet netjes. Nee. Nou is Weekamp het bedrijf waar u gekocht heeft. Ja. Wat zegt Weekamp? Nou, Weekamp die, ja, die verwijst mij gewoon door naar Toshiba. Ja, maar u heeft, in de goede zin van het woord... niks met Toshiba te maken. Nee. U heeft zaken gedaan met Weekamp. Ja, maar Weekamp zegt verder niets. Die houdt hun mond dicht. Die helpt u niet? Nee, die helpt mij niet. Nou, zou een heel nieuw scherm voor niks... zou denk ik enigszins onredelijk zijn. Het toestel is twee jaar oud. Ja. Wat mij redelijk lijkt, heb ik onderweg naar u bedacht... is dat u een derde of een kwart ja. van de kosten wil betalen. Maar ik begrijp dat dat voor u ja. ook helemaal geen probleem is. Nee, want dat wil ik ook. En dat hebben ze ook voorgesteld. Ook al? Maar, ja, maar het wordt gewoon afgewezen. Ja. Nou, ja, dit kan niet. Nee, ik vind het niet netjes. Ik ben teleurgesteld. Ik zal er ook nooit bij iets kopen. Echt waar? Ja, echt waar. Uw gezicht verandert, hè. Volgens mij bent uh, ja. u er echt ontzettend boos over, hè? Ik ben er heel boos daarover. Ik heb er zelfs om gehuild. Omdat ik... Ja, ik, ik baalde ervan. Echt waar? Ja, echt waar. Ja, echt waar. Ik heb mijn man opgebeld op de vrachtwagen en ik was er gewoon helemaal van overstuur. Dat mensen mij niet verder helpen. Dat je gewoon van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Well, you don't know me. But I know you. Superman is aangekomen bij Weekamp in Zwolle. Meneer Van der Boogaard, u bent de woordvoerder. Uh, er zijn niet twee problemen, lijkt mij. Eén, uh, Weekamp verwijst naar een reparatiebedrijf. Dat bedrijf verwijst u naar Toshiba, de maker van de computer... De klant heeft gekocht bij Wekamp. Dan doe je toch zaken met Wekamp? Uh, ja, dat klopt. Je, je doet altijd uh, zaken met Wekamp.nl als je daar een, een product koopt. En uh, dat is hier in dit geval ook, uh, ook fout gegaan. Uh, er is, de, de dame is uh, onterecht uh, doorverwezen naar uh, een reparatiebedrijf. Het, het reparatiebedrijf had meteen moeten zeggen bij problemen... Uh, ik verwijs u toch naar Wekamp en dan moet u proberen... het samen met dat bedrijf op te lossen. Uh, ja, absoluut. Dat is wat, wat hier fout is gegaan. Gaan we naar punt 2, uh, de garantie. U geeft op dit apparaat, op die laptop, een jaar uh, garantie. Dan gaat dat apparaat stuk, uh, twee keer, rond de twee jaar oud. Op het laatst zelfs onbruikbaar geworden zonder beeldscherm. Dan kun je een klant toch niet vrolijk uitzwaaien onder het motto... Uh, uw garantie is voorbij, uh, tot ziens. Uh, nee, zeker niet. Uh, uh, bij Wekamp zit op alle artikelen zit, uh, zit garantie. Uh, als we kijken naar deze laptop, daar zit een, uh, zit een jaar garantie op. Dus binnen het jaar wordt het product gewoon uh, gerepareerd of vervangen... wanneer dat uh, nodig mocht zijn. Uh, is die garantie afgelopen en er zijn problemen, dan kun je altijd nog bij wekan.nl uh, terecht. Want dan gaan we gewoon kijken van oké, okay, uh, is de klacht uh, gegrond? Uh, had het apparaat uh, het nog steeds moeten doen... volgens de, de economische levensduur die uh, zo'n apparaat heeft? En in sommige gevallen kan het zijn dat uh, de klant... dan uh, daar een eigen bijdrage in, uh, in moet doen. Uh, maar we zorgen ervoor dat het dan gewoon netjes wordt opgelost. En dan gaat het om redelijkheid. En dan gaat het absoluut om redelijkheid. Nou dacht mevrouw, ik ben een redelijke klant. Ik bied gewoon aan om de helft van die reparatiekosten... Te betalen. Volgens mij, ik heb er wat rekens gemaakt, al veel te veel. Daar wordt door u, door Werkamp, niet eens op ingegaan. Uh, in dat geval hadden we zeker op haar aanbod in moeten gaan. Nou heeft zij overleg gehad met het reparatiebedrijf. Is bij haar in de buurt, maar toch nog wat kilometers rijden. Het heeft haar uren gekost, het heeft haar kilometers, autokosten gekost. Wat nu? In, in de kern heeft mevrouw natuurlijk een uitermate ontevreden ervaring met Ze met uh, Heeft enorm veel energie gestoken uh, om van haar zijde de moeite te doen om, om de klacht uh, kenbaar te maken en op te lossen. Dus uh, in, in dit geval wil ik uh, niet eens kijken naar uh, garanties of uh, economische levensduur uh, van het product. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat uh, mevrouw een uh, fantastische laptop uh, krijgt. Zodat ze weer uh, uh, de komende jaren met plezier kan werken achter haar uh, nieuwe laptop. Zo'nzelfde als ze had? Uh, een mooiere. Dan wil ik u graag bedanken voor uw meer dan uh, redelijke oplossing. Graag gedaan. Een nieuwe en mooiere laptop. Probleem opgelost dus voor Jolanda van Berneveld. Dat aspirine goed kan zijn voor hart- en bloedvaten, dat was al bekend. Maar vorig jaar december bleek uit een Britse studie... dat zo'n aspirintje ook werkt tegen bepaalde vormen van kanker. Felix Meurner sprak er toen over met hoogleraar gezondheidszorg Ivan Wolfers. En hij vroeg hem of we nu allemaal massaal aan de aspirine gaan. Dat denk ik nog niet. Daar is het echt te vroeg voor. Omdat mensen het nog niet weten, bedoelt u? Uh, nou, ze weten het nog niet, maar we weten ook nog niet precies hoe alles zit. Het is wel het eerste, voor het eerst het een groot onderzoek, een aantal... Kleinere onderzoeken en observaties bevestigt. Want is dit een goed onderzoek geweest? Ja, dat zit wel heel degelijk in elkaar. En dat komt natuurlijk, omdat er heel veel materiaal beschikbaar is van mensen met hartproblemen die lang gevolgd zijn eh, en die aspirine of niet aspirine gebruikten. Want dat en bij... doen mensen met hart- en vaatziekten vaak. Ja, hè? Die, worden, ja. die worden aspirines ja. voorgeschreven. Nou ja, als je een infarct gehad hebt, dan is het. Eh, eh, je zou zeggen, dan moet het verplicht zijn, omdat het eh, de kans op een tweede infarct zo aanzienlijk verkleint, dat je stom bent als je het niet. Doet. En hij heeft dan onderzoek, onderzoekers aan de Universiteit van Oxford die hebben aangetoond dat het niet alleen de, de, de, heet het, de kans op hart- en vaatziekten verkleint, maar ook de kans op kanker. Ja, ja, verschillende vormen van kanker en dat is dus al een tijdje wel Bekend, dat dat mogelijk het geval is, maar dat moest dus bevestigd worden. Want uh, je hebt verschillende soorten onderzoeken en als je uh, dus op een gegeven moment een, een onderzoek hebt waarin je zegt, hé, hey, dat is opvallend, die mensen hebben minder uh, uh, darmkanker bijvoorbeeld, dan betekent dat niet. Want je moet het goed uitgezet hebben, je moet uh, vergelijken mensen die uh, een placebo gebruiken, een nepmedicijn... en die, uh, die acetylsalicylzuur, zoals dat officieel heet, hè, aspirine, uh, gebruiken. En, dan, en dat moet dan een goede sample zijn, en blind, zodat je niet goed weet wie wat gebruikt heeft. En dan pas kun je echt wetenschappelijk zeggen, ja, nee, dat klopt. Dat is, uh, dat, dat, dat is echt een duidelijk verband. En inderdaad, juist bij darmkanker is dat aangetoond. Ja. Uh, uh, daar is, uh, en, en je ziet dus ook, uh, je moet dat een aantal jaren gebruiken natuurlijk... voordat het effect ook echt zichtbaar gaat worden. 30 dan, hè, las ik. Ja, de, met name bij die, bij die darmkanker is dat heel opvallend. Maar daar is ook het, was het ook het eerst gezien, als het ware. Maar het blijkt ook bij prostaatkanker bijvoorbeeld. En, dat, uh, en, en andere vormen van kanker. En dat is natuurlijk heel opvallend. Alleen zaten er een beetje weinig vrouwen in de... Ja, dat, is, dat is natuurlijk dus altijd is niet onderzocht. Nee, nee. Of onderzocht kunnen worden, want er waren te weinig data ja. beschikbaar. Nou ja, dat is het, het euvel van heel veel onderzoeken. Dat je dus uh, uh, altijd een, uh, meerdere uh, mannen in een goede conditie... voor dat soort onderzoeken gekregen hebt. Ja, zeker ook als het gaat om hart- en vaatziekten ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, en, en uh, als je een product verkoopt... dan wil je natuurlijk een onderzoek waarin uh, je het zo mooi mogelijk eruit komt. Dus je gaat mensen met extra problemen, die laat je er het liefst uit... En uh, um, dan krijg je dus ook een beetje een scheve sample. Ja. Je hele oude mensen laat je er ook uit. Want die geven ook een, een, een wat ongunstiger beeld. Dus heel veel van het onderzoeksmateriaal dat er beschikbaar is... uit die tijd ook, dat heeft natuurlijk dat soort euvels. En daarom moet je nu dus ook nog helemaal verder gaan kijken. van Ja, maar wat betekent dat allemaal nou precies? Want uh, als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld geen uh, hartinfarct gehad hebben... en ook geen verhoogde risico op een hartinfarct... Die toen er heel dom aan om toch uh, aspirin te gaan gebruiken. Uh, ook al is het een kleine dosis. Omdat de, de mogelijke voordelen gewoon kleiner zijn dan de nadelen. Dat Helemaal weet de, u zeker. Ja, dat is heel duidelijk. En dat is, daar is ook waarom het niet aan. Uh, Want het wordt zo de Mensen boven de 50 jaar moeten elke dag een aspirintje slikken. in een hele beperkte hoeveelheid, hè? 100 milliliter ja. hoog uit. Uh, 75 milligram, 80 milligram, ja, dat ja. is dan ongeveer de dosis. Ja. Meer uh, maakt het risico op die infarcten dus ook niet kleiner. Maar tegelijkertijd zie je wel een toename uh, van uh, uh, maagbloedingen. Uh, uh, eh, darmbloedingen maar en die kunnen vaak fatal. Ja, zo ben je natuurlijk op den duur bezig met een soort risicogeneeskunde en niet meer met echt eh, gezondheidszorg. Maar ik denk dat heel veel mensen dit lezen en denken: nou, dan ga ik maar zo'n aspirintje slikken. Ja, nou, dat is dus ook geen gekke gedachte, maar je zult dus, een, uh, dus nog een, een paar stappen verder moeten om zeker te weten voor welke groep is dat nu het meest geschikt. He, dus dus je, zoals je zelf al aangaf, uh, het verschil tussen je uh, onderzoeken tussen mannen en vrouwen. Weten bij vrouwen eigenlijk niet. Zo goed wat het effect gaat worden. Dus waarom zou je dat doen? Je weet dus ook de risico's nog niet. Bij de meeste geneesmiddelenonderzoeken uh, zijn de, uh, de nadelen... altijd het was veel later gevonden bij acetylsalicylzuur... dat is toch uh, al bekend sinds de tijd van de Romeinen... want toen werd het al in de zilverbarst gebruikt... en uh, wisten we al van uh, of wisten de mensen al van uh, het wijnstillende effect... en het koortswerende effect. Maar pas ja, in de jaren... 50, 60 werd heel erg duidelijk wat de enorme risico's zijn. Even om misverstanden te voorkomen: een aspirintje en paracetamol, is dat hetzelfde? Nee, het is absoluut niet hetzelfde. Oh, dat dacht ik altijd. Nee, nee, het is absoluut niet hetzelfde. Oh, nee. En dat is omdat het een andere werkingsmechanisme heeft. Want veel mensen hebben geen eens een aspirintje thuis, die hebben paracetamol op Ja, huis. heel verstandig. Want voor pijnstillen is dat ook de veiligste pijnstiller. En het effect is nauwelijks verschillend. Maar als je Om, dus, omdat, uh, omdat uh, de aspirine maag en uh, maagklachten. Ja, ja, ja, en zeker naarmate je ouder wordt. Uh, de, het, nou ja, dus uh, als je 30, 40 bent, uh, een goede maag, uh, geen problemen. Maar op een gegeven moment uh, werk, werk je, je nier ook wat minder. En dan gaan die uh, NSAID's, zoals die groep geneesmiddelen heten... Niet-steroïdale ontstekingsremmers, die hebben behalve dat ze dus uh, pijnstillend en een koortswerend effect hebben, hebben ze ook uh, effecten uh, uh, op die maag. En die, uh, of je ze nou een setpil inneemt, of kleine doses, of grote doses dat effect dat blijft. En daarom uh, ja, is het uh, uh, regel dat alle uh, artsen die die middelen voorschrijven ook tegelijkertijd bij oudere mensen altijd een middel voor maagbescherming erbij moeten geven. Nou, dat, dat denk ik toch. Vaak ik, niet, ik vind maar... het een fantastisch onderzoek. Hè? En uh, ik ja. neem dat risico van mijn maag op de koop toe. Want ja, ik heb een sterke maag, vind ik zelf. Ja. Dan ga ik dat gewoon slikken. Hè? En kan ik dat dan gewoon kopen bij de drogist? Nou, de uh, aspirintjes wel, maar die uh, cardio dingen, uh, die worden vaak voorgeschreven. Wat is het verschil dan? Um, ja, het heeft natuurlijk te maken met uh, uh, pijnstillen. Hè? Ja. Uh, uh, dat doe je zelf als het ware. Dat is een noodmiddel. Je hebt hoofdpijn. Daar hoef je niet speciaal voor naar een dokter. Maar als je hart- en bloedvatproblemen hebt, dan heb je met een heel ander fenomeen te maken. Dan heb je een, het is een totaalpakket van totaalbehandeling en totaal begeleiden. Ja. Dus het, de aard van de behandeling is zo anders dat het niet voor de hand ligt om het zelf te gaan doen. Maar kan ik aspirintjes kopen van 75 milligram? Volgens mij. Bij de drogist? Volgens mij nee. niet. Dan, nee. dan moet ik gaan snijden. Ja, maar met een mes. Dan, dat lukt je niet. Want dat brokkelt natuurlijk af. Nou, dan nee, eet ik een paar van die eet ik ook mee. Ja, ja, nee, maar goed. <lacht> uh, uh, in principe uh, zou dat allemaal kunnen. Maar ik zou het niet doen... Er is zijn een aantal grote onderzoeken die, die nu ook lopen. Met name naar die hart- en bloedvatziekte... van alle mannen boven de 55 en vrouwen boven de 60. Die zouden dat moeten gebruik gebruiken. De polypil heet dat. En daar zit, wat, wat zit in die polypil? Uh, daar zit, uh, salicyl, de in. Ja. Er zit aspirine uh, in. Er zitten twee bloeddrukverlagers zitten erin. En een cholesterolverlager. En dan is het idee: van, nou ja, dan, dan, dan ga je dus, als mensen dat consequent nemen, dan ga je dus op den duur. Uh, meer dan 50 minder hartinfarct te zien. Is dat aangetoond dus? Nou, dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Oh, nog steeds? Op, op basis van de onafhankelijkheid. En nou, gebeurt dat? Wat slikken ze dit? Uh, in... Nou, in India loopt een heel groot onderzoek. In de Verenigde Staten loopt een heel groot onderzoek. Dus en die, die resultaten die komen... Ja, je, het vervelende is natuurlijk, je moet het een tijdje slikken... en een aantal jaren daarna ziet de effect. Dus het is ook niet zo dat je binnen een jaar dan meteen weet hoe het zit. Maar theoretisch zou dat kunnen kloppen. Maar nou is het aardige. In de kerstaflevering van British Medical Journal... halen ze altijd grapjes uit, maar wel serieuze grapjes. En we hebben een aantal jaren geleden hebben een aantal onderzoekers... toen eens hetzelfde trucje uitgehaald met eten. En hebben ze gezegd, nou kijk, en als je nou elke dag een glas wijn neemt... en elke dag een, een reep pure chocola... en je eet alleen maar volkorenproducten... en alleen nog maar groenten en fruit en je gebruikt olijfolie... De, een polydieet, dus als het ware. Dan krijg je namelijk dezelfde stoffen dan binnen. Dan krijg je uh, niet dezelfde stoffen binnen, maar dan krijg je wel hetzelfde effect. Want waarover we, we, we praten is steeds dus, we zijn risico's aan het verkleinen. Wij willen geen risico's lopen. Welke risico's, Nou, er zijn nogal wat die we in het leven lopen. Ho, wat gaan we dan gebruiken en wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Welke nadelen nemen we op de koop toe? Hoe kunnen we dan weer die nadelen herstellen? Je krijgt een hele wonderlijke vorm van geneeskunde. Die dus een beetje, ja, de, waar, waarbij we dus tegenwoordig ook zeggen van kinderen van acht en die hebben wat hoog cholesterol en risicofactoren, die zijn wat zwaar. Nou, laten we die maar uh, cholesterolverlagers geven. Dus die kinderen van hun achtste tot hun 75 slikken ze die, die pillen. Ik kan dat me toch voorstellen die... dat er mensen zijn die denken, ik ben lekker dik en ik wil vettig blijven eten en ja, ja. Uh, een nou, ja, elke dag. En nou is er zo'n aspirintje, ik zorg wel dat ik er een krijg van 75 uh, milligram, ja, ja. is wel op internet te ja. vinden. Ja, en ik nee. ga aan de gang. Ik kan me de gedachtegang ook heel goed voorstellen. Dat is wel handig. Maar ja, uiteindelijk, uh, je krijgt, uh, dit zit altijd risico. en sommige risico's kennen we gewoon niet, simpelweg. Wat weet je nou bij een kind als die, de, die hele ontwikkelingsfase... die cholesterolverlagers dan gebruikt heeft? Dan weet je dus helemaal niet van wat, wat dan de, de risico's zullen zijn. Dus dan, uh, het is ook een beetje vervelend om daarachter te komen na 10, 20 jaar. Dan heb je echt een wat steviger basis nodig... om dat zomaar allemaal uh, vanuit de geneeskunde te adviseren. Dan kun je dat wel misschien adviseren vanuit de verzekeraar. Die zegt van, oh, ik wil dat jullie dat doen. Want dan uh, heb ik minder onkosten. Dan kan je een lagere premie krijgen of zo. Weet ik veel. Maar uh, vanuit de geneeskunde hoor je dat niet te adviseren. Om de simpele reden. Dat als je wetenschappelijke uh, geneeskunde propageert. Dan moet dat wel gebaseerd zijn op een hard bewijs. Wat betreft voordelen, nadelen. En die nadelen, nogmaals, zo'n aspirin echt niet zonder nadelen. Nou, in, in Nederland overlijden jaarlijks 400 mensen door onnodig gebruik van uh, die NSA ids uh, Aspirine bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. bijvoorbeeld aspirine. Nou, dus dat, uh, en dat betekent dat je daar dus juist ook moet letten op die nadelen. Want uh, nou ja, en is dat het, is dat dat nog waard? allemaal niet super onderzocht. Nee, nee, daar moet veel meer helderheid over. Voordat je dus echt als, als uh, geneeskunde en overheid... en weet ik wat voor allerlei organisaties kunt zeggen van... Hey, joh, Laten we dat maar gaan doen. Ivan Wolfers, hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hartelijk dank. Ja, het kan dus helpen, zo'n asprintje tegen bepaalde vormen van kanker. En ook natuurlijk goed voor hart- en bloedvaten... maar niet massaal gaan slikken. Zo waarschuwde hoogleraar Gezondheidszorg Ivan Wolfers... want er zijn wel degelijk ook gevaren aan verbonden. Veel vakantiegangers vertrouwen blindelings op hun navigatiesysteem om naar camping of hotel te rijden. En dat kan dankzij Amerikaanse GPS-satellieten die in de ruimte hangen. Op dit moment hebben de Amerikanen ook nog het monopolie in handen, maar de Europese Unie timmert behoorlijk aan de weg met eigen satellietnavigatie. Wereldontvanger Willem Frank de Noot vertelde er begin dit jaar al over. Vara. de gids.fm. De wereld ontvangen. Willem Frank De Rood houdt de internationale media in de gaten. En dit keer, Willem Frank, ga je wel heel erg internationaal. Ik neem je zelfs mee de ruimte in. Er hangen duizenden satellieten die zorgen voor allerlei dingen. Zoals, uh, zoals het telefoonverkeer, het televisiesignalen. En er zijn er ook satellieten die zorgen ervoor dat je de weg kan vinden. En over die navigatiesatellieten wil ik het hebben. Rechts afslaan. ...daarna aan het einde van de weg links afslaan. Ja, op het moment dat je je tomtom gebruikt... ...dan gebeuren er heel veel dingen waar je waarschijnlijk nooit bij stilstaat. Het apparaatje gaat op zoek naar die GPS-satellieten. Die hangen hoog boven de lucht in een baan rond de aarde... Door, ...op 18.000 18. kilometer hoog. En die satellieten die zichtbaar zijn, die sturen dan een radiosignaal... ...en daarmee vertellen ze waar ze zich bevinden. Jouw navigatieapparaat vangt die informatie op... ...die maakt er een soort rekensommetje van... ...en die laat dan aan jou weten waar jij je bevindt. Althans, als je het goed doet, want soms zit hij er even naast... Ja, dat kan door allerlei dingen komen. Bijvoorbeeld als er bewolking uh, uh, is, dan uh, komt dat signaal er niet zo goed doorheen. Dan is de ontvangst minder goed. En die satellieten die zijn allemaal van het Amerikaanse leger. En ja, dat leger geeft ons eigenlijk een soort van tweede-rangs GPS-signaal... want zij houden de meest precieze plaatsbepaling voor zichzelf. Het komt erop neer dat jouw GPS-apparaat eigenlijk altijd een afwijking heeft... van ongeveer 3 tot 15 meter. Maar lang geleden al is ons beloofd dat we in de toekomst niet meer afhankelijk hoeven te zijn... van de Amerikanen, dankzij het Europese Galileo-satellietproject. Galileo has an added advantage. Unlike American GPS, its civilian character will be a guarantee of continuity of access and signal quality. In addition, the Galileo and GPS systems will be compatible and interoperable. Nou, prachtige video van de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, mm -hmm. om dat Galileo te promoten. En de commentaarstem die vertelt dus dat Galileo preciezer wordt dan het Amerikaanse GPS. En het geeft ook garantie op toegang en continuïteit. Juist omdat het geen legersysteem is, maar een civiel systeem. En dan kunnen Galileo en GPS ook nog eens met elkaar samenwerken. En dan wordt het bereik nog groter. Het klinkt allemaal geweldig, maar dat Galileo-systeem had toch al lang in de lucht moeten zijn en de ruimte. Ja, dat, dat klopt. Dat was ook oorspronkelijk het plan, maar het is natuurlijk een technisch heel ingewikkeld project. En uh, EU-lidstaten die erbij betrokken zijn en allerlei bedrijven... die hebben er jarenlang ook ruzie over gemaakt. Uiteindelijk is de Europese Commissie die kar gaan trekken. En na heel veel vertraging lijkt er nu eindelijk schot in de zaak te zitten. Want in Noordwijk, bij de ESA, wordt nu de eerste echte Galileo-satelliet... op de pijnbank gelegd. En dan wordt hij gecontroleerd op allerlei zaken. Onder andere of hij bestand is tegen de schokken die gepaard gaan met die ruimtereis. Nou, als die satelliet goed door de schoktest komt... dan wordt die komende zomer de ruimte ingeschoten... Maar kan ik op één satelliet navigeren? Nee, dat kan niet. Uh, er, er moeten heel veel van de satellieten de lucht in zijn. Uh, in elk geval dertig, want met dertig satellieten kan Galileo echt een verschil maken met die Amerikaanse GPS. En als alles goed gaat, dan zijn er in 2014 18 van die dingen uh, gelanceerd. Maar daarna is er een probleem, dat zegt Antonio Tajani. De Eurocommissaris die gaat over Galileo. Vooral al argent, je le dit. Er is nog après 2014. Pour compléter les projets, il faudra encore, je à peu 1,9 nodig. Nog zeker 1,9 miljard, dat zegt eurocommissaris Tajani. En het geld is dus nodig om dus van die 18, 30 satellieten te maken. En 1,9 miljard bovenop de 3,4 miljard euro die al in Galileo is gestoken. En wie gaat die 1,9 miljard euro betalen, is dan de hamvraag? Ja, nou, dat, het is een project dus van de Europese Commissie. Zij moeten dat betalen uit het, uh, het EU-budget, het complete budget. Uh, maar de lidstaten, dus onder andere ja, Nederland, die God, bepalen hoe hoog... Meter. Die begroting is, hoeveel geld erin gaat. En de Nederlandse regering vond het in 2007 al een heel slecht plan om met Galileo door te gaan. De regering vond het toen al te duur. Dus het zal een heel heikel punt worden als de lidstaten weer gaan onderhandelen over de volgende begroting. voor 2014-2020. En Nederland en Groot-Brittannië vinden het Europese budget nu al te hoog. En een verdere stijging is helemaal uit een boze. Dus dan is er een kans dat Galileo alsnog in de mottenballen belandt. Ja, en Galileo heeft. Waar, ja, het lijkt erop dat Galileo sowieso meer. Vijanden heeft dan, dan vrienden. Zelfs de topman van BHO, dat is een uh, Duits bedrijf, zit in, in Bremen. Zij bouwen die satellieten. Hij vindt dat hele project onzin. Dat kwam laatst naar buiten via Wikileaks. Volgens die topman, die heette Barry Smutny, wordt het geld van de Europese belastingbetalers weggegooid. Uh, en is er met uh, GPS, het Amerikaanse GPS, is er eigenlijk al een heel goed systeem. Nou, in het uitgelekte document staat ook dat de Fransen Galileo er heel agressief hebben doorgedrukt bij de andere EU-lidstaten. Want die Fransen die zijn namelijk bezig met het ontwikkelen van allerlei satellietwapens: uh, wapens die geleid kunnen worden, bommen en raketten die via satelliet bij hun doel kunnen komen. En als ze die dingen gaan inzetten, dan willen ze niet afhankelijk zijn van een Amerikaans GPS-signaal. Ja. Dat zegt die smut niet dus allemaal en dat staat in dat Wikileaks-document. Nou, die opmerkingen die werden hem niet in dank afgenomen. Hij is op staande voet ontslagen. Voilà. Voorlopig is dus nog maar zeer de vraag of we ooit ons weg kunnen vinden... met behulp van Galileo. En tot die tijd hebben we gelukkig altijd nog GPS. Bestemming bereikt. Ja, stoppen maar. Wereldontvanger Willem Frank de Noot. En de eerste twee Galileo-satellieten worden in oktober gelanceerd... met een Russische soyuz raket vanuit Frans-Giana. Echt waar. Bent u in de steek gelaten? Ook oh, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ik kwam er eigenlijk per toeval achter dat uh, mijn telefoon het niet meer deed. Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Ik heb, ik heb geen telefoonje meer gehad, geen mail, helemaal niks. Sturen ze u van het kastje naar de muur? Ik zal u even doorzetten naar de juiste afdeling, hoor. Rop de hulp in van Superman. Ik ga het heel even navragen, een moment als het Stuur een mail. Oh, ja. Mail naar Superman... Het Wordt u ook van het kastje naar de muur gestuurd... of komt u er niet meer uit? Roep de hulp dus in van Superman. Het uur is om, mijn tijd met u dus ook. Morgen is de gids.fm er weer. En dan hebben we in het programma Rob van Olm... met zijn boek Faro over de vliegramp in Portugal... bijna twintig jaar geleden. Het is een wrangboek geworden... vol met gemanipuleerde rapporten... over levenden die aan hun lot zijn overgelaten... en fouten van piloten die werden toegedekt. En ook de laatste aflevering over Organon in Os... en dan over de strijd. Van het personeel om zoveel mogelijk ontslagen ongedaan te maken. Want die strijdbaarheid die was er wel degelijk. En straks lunch met Jurgen van den Berg. Uh, de PVV zou allerlei privégegevens van journalisten verzamelen. Uh, dat is dan nodig om ze te laten screenen. Ik zeg ook met nadruk: zou. Want nou ja, er is een dingetje aan de hand daarover. En U zegt wat zeg je? Wie zegt dat? Nou ja, nee, er is het binnenkort een persconferentie. Ja. Journalisten moesten allemaal gegevens daar achterlaten. Dus, uh, maar het schijnt ja. ook heel normaal te zijn. Dus hoe dat precies zit, dat gaan we zo meteen laten uitleggen. En de stelling in Stand.nl. De Tweede Kamer had premier Rutte Harder moeten aanpakken. Wie komt er langs? Dat is Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Morgen van 7 tot 8. Mangiare. De grote biertest met Vincent Bijlo. Het ultieme recept voor chocolademousse... En de Amsterdamse musea zijn bijna allemaal dicht. Maar chef-kok Ricardo van Eder kookt zich drie slagen in de rondte... in het museumrestaurant van de Hermitage. Luister naar Mangiare. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.